Vier uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Syrische regering heeft er in principe mee ingestemd... om de conferentie in Genève over de burgeroorlog in Syrië bij te wonen. Syrië zei dat de regering gelooft dat de conferentie van volgende maand... een goede kans is om tot een politieke oplossing te komen. De Verenigde Staten en Rusland zijn de drijvende krachten... achter het geplande vredesberaad. Eerder zei Syrië nog dat de regering pas wil meepraten... als precies duidelijk is waar de conferentie over zal gaan. De man die vannacht op een feest in Amsterdam werd neergeschoten en later stierf van zijn verwondingen, was 26 jaar en is een bekende van de politie. Het feest was in het Scheepvaartmuseum, dat was afgehuurd. Een man van 25 is opgepakt, hij heeft volgens ooggetuigen meerdere keren geschoten.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 In Amersfoort is een 14-jarige voetballer in de kleedkamer mishandeld door een man. De man is later thuis opgepakt. De politie zoekt nog naar getuigen van het incident. Mogelijk is er nog iemand bij betrokken. Met de voetballer gaat het naar omstandigheden goed. De laatste koning van Joegoslavië is met groot ceremonieel bijgezet in zijn familiegraf in Servië. Petar II, die ruim 40 jaar geleden overleed, werd koning van Joegoslavië in 1941. Na de oorlog werd Joegoslavië een socialistische republiek. De koning en zijn familie werden tot volksvijand verklaard. De koning ging in ballingschap en overleed in 1970 in de VS. FC Utrecht speelt volgend seizoen Europees voetbal. De club verloor weliswaar thuis van FC Twente met 1-2... maar door de eerdere zege in Enschede heeft Utrecht zich geplaatst. Het weer, het blijft droog. Morgen flinke periode met zon en dan wordt het 16 tot 20 graden... en alleen in het zuiden mogelijk een buitje. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de verkeersinformatie op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat tussen Nieuwerbrug en Harmelen 5 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden...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 We dit uur in Kerkraden. Rode EC tegen Sparta. Richard van der Made. Rode EC leeft weer. Het is 1-1 geworden. Het doelpunt van Mark-Jan Vlederes. En een juweel van een goal. Schitterende vrije trap van de middenvelder van Rode EC. 20 22 ongeveer denk ik van het doel van Sparta. En de bal in de kruising schitterend mooi geplaatst door Vlederis. En natuurlijk gaat Rode JC nu op jacht naar meer. 1-1 is nog niet genoeg, maar het publiek kruipt opnieuw achter de thuisploeg. Ruud Brood langs de kant van het veld. En hij ziet dat Rode JC jaagt en jaagt met de moesje daar in de punt van de aanval. De moesje die eigenlijk niet kan lopen met die hamstringklachten. Maar goed, het is 1 tegen 1 om het Nederlands hockeykampioenschap. Oranje Zwart, Rotterdam, Geert de Goot. Half uur gespeeld, 0-0 is de stand. Mooie mogelijkheid nu, op dit moment, precies. Een strafcorner voor Oranje Zwart. Die gaan we meenemen. Kijken of Oranje Zwart op voorsprong kan komen. Oranje Zwart moet winnen, willen ze nog blijven leven. Maar wordt slecht gestopt door Balkenstein. Mogelijkheid voorbij, het blijft 0-0. We gaan meteen door naar de Formule 1. Wordt er gereden, Louis Dekker in Monaco? Ja, er wordt gereden. Maar wel weer achter de safety car. Het is weer zover. En nu is de dader Romain Grosjean. De Fransman, de Lotus-coureur... die al zo vaak een crash heeft veroorzaakt. of zelf heeft meegemaakt. Bij het uitkomen van de tunnel, ongeveer het snelste stuk van het circuit. remde die veel te laat. En dan heeft hij Daniel Ricciardo, de Toro Rosso coureur. geëlimineerd. Het was niet eens een inhaalmanoeuvre, niet eens een inhaalpoging. Hij wilde de bij wijze van spreken dwars doorheen. En uh, heeft zelf die crash overleefd. Maar goed, daar zal hij nog voor gestraft worden. Ricciardo exit, Rosberg aan kop. En van der garde inmiddels veertiende. Slotetappe in de Giro d'Italia. Gio Lippens. Mooie optocht op weg naar Brescia. Nog 14,2 kilometer. Dan komen ze op dat lokale aankomstcircuit aan. En dan krijgen we die zeven rondjes. En dan gaat het ongetwijfeld hard. Nu is het een optocht met de renners, de ploegmaats van Vincenzo Nibali op kop. Mooi te zien trouwens. Allemaal een roze stuurlint op die witblauwe fietsen. De enige man met een wit stuurlint uit de ploeg is de roze truitrager zelf. Vincenzo Nibali. En we volgen alles wat er gebeurt in Parijs op het gravel in uh, Roland Garros. Mark Brasser. Ja, de kop is eraf voor uh, Roger Federer. Hij won zojuist op het centercourt van Pablo Carreno Busta, De 21-jarige Spaanse qualifier die de dag van zijn leven had uh, mogen spelen op het grote centercourt tegen Roger Federer. Maar het was bij lange na niet voldoende. Ja, hij, hij kon Federer niet echt in de problemen brengen. 6-2, 6-2 en 6-3. Federer zijn eerste wedstrijd gewonnen hier op Roland Garros. Zoals gezegd, de kop is eraf voor de Zwitser. Sinds 1999. De zinderende Soltvaaizen in Kerkrade. Roda Sparta. Richard. Met alle ballen op de Moesje. Twee kopballen heeft hij zojuist geproduceerd. Een kopbal die net voorlangs ging. Won het kopduel daar van Luirink. En twee, drie minuten daarvoor ook een kopbal van de Moesje. Maar toen gepakt door de keeper van Sparta, Pellats. Het staat 1-1. Tachtigste minuut. Doelpunten van Bilaten in de eerste helft. 1-1 via Flederes. Prachtige vrije trap. Maar het is voor Roda JC niet genoeg. Roda moet nog een keer scoren om in de eredivisie te blijven. En via Montaigne. Wordt de bal opnieuw naar voren gepompt. Weggekopt door Nieuwendaal. Drie wissels al aan de kant van Sparta. Ingebracht zijn Nijs, Belhassani en Calabro. En Rode JC met Danilo de bal terug naar Kurto. Kurto dan weer met een lange bal natuurlijk naar het middenveld. Maar niet al te best. Het is Nieuwendaal die kopt. Maar via Donald komt Rode JC dan, wou ik zeggen, in balbezit. Maar het is alweer Sparta nu aan de rechterkant. En de tijd tikt inderdaad in het nadeel van uh, Rode JC. Via Belhassani blijft Sparta in balbezit. Maar nu goed verdedigd door de Beulen. bal gaat naar voren. Goed voor de man gekomen door uh, Sparta. En dan via Donald is het weer Rode JC met een paas. Ook slecht. In de breedte richting Hupperts. Goed doorzien door Cruz Vicento. Maar Hoek Sparta levert weer in. Ja, de zenuwen nemen nu natuurlijk toe. En aan de kant van het veld staat daar Ruud Brood met wilde armgebaren zijn ploeg naar voren te schreeuwen. Overtreding van Nieuwendaal. Ja, zeker lijkt mij toch op Hupperts. Die blijft ook liggen. Wat gaat de scheidsrechter doen? Want ik heb daar iets niet gezien. Op de rand van het strafstofgebied is ook een overtreding gemaakt. Er is in elk geval een gele kaart gegeven door Liesveld. Die gaat daar nu staan op de rand van het strafschopgebied. Twee overtredingen kort na elkaar. En op de grond bij Sparta ligt nu van Boksel. Wat doet Liesveld nog meer? Hij houdt het bij één gele kaart. Even kijken op mijn monitor. Wat daar gebeurd is de overtreding in eerste instantie op Hupperts. En dan daarna nog een keer een overtreding van Malki En die krijgt de gele kaart op de... Overtreding Die gemaakt wordt van achteren op Van Boksel. En Malky verdwijnt dus in het boekje van scheidrechter Liesveld. Malky die vorige week hier in Kerkrade nog driemaal scoorde in de wedstrijd tegen de Graafschap. Maar in dit duel wat gefrustreerd rondloopt en nog niet tot grootste daden is gekomen. 82 minuten en een klein beetje. Het staat 1-1 en dat is voor Sparta dus heel gunstig op weg naar misschien wel promotie. Oranje-zwart Rotterdam. Inmiddels rust Geert. Jazeker rust 0-0. Rotterdam speelt wat behoudender dan gisteren. Dat is misschien ook wel logisch. Ze weten dat Oranje-Zwart deze wedstrijd moet winnen. Willen ze nog verder gaan in het kampioenschap. En dan wacht Rotterdam op de uitvallen, op de counter. Zojuist, twee minuten voor rust was die counter daar dan eindelijk. Terwijl Oranje-Zwart eigenlijk de hele eerste helft domineerde. Met drie strafcorners tegenover Rotterdam maar één. Maar die counter die kwam naar Nick Wilson. En hij deed er veel en veel en veel te lang over. Om de bal in de richting van het doel van Mark Jenner. Te jagen en hij jaagde hem hoog over. Dat was een prachtige mogelijkheid voor Rotterdam om profijt te hebben van hun tactiek. Behoudend spelen tegen Oranje-Zwart, dat moet aanvallen. En mikken op de counter. En u weet het, er moet hier een winnaar komen. Dus dat kan het eeuwig blijven duren bij Rotterdam. Ze zullen ooit op een moment in die tweede helft moeten gaan zeggen... nu de schroom eraf, nu ook vol op de aanval spelen. Maar voorlopig is het meer spannend dan mooi. 0-0 bij de rust. In onze judokas hebben uitstekend gepresteerd bij het World Masters toernooi in het Russische Tjumen. En daarvoor in de studio aangeschoven Kees Jonkind. Uh, ja, staat er een maat op Kim Polling dit jaar? Absoluut niet. Nee, <laughs> nee. die wint alles. Ja. Uh, nu ook weer. Uh, was, was er een eenvoudige overwinning? Ja, ja, ja. ja dit is uh, ongelooflijk. Zij, uh, zij heeft uh, vandaag uh, drie partijen gejudoot. En uh, waarvan er één uh, de volle vijf minuten, dat was tegen de Olympisch kampioenen... Lucie de Kos, die is bij ons eh, bekend omdat eh, Edith Bos er nooit van heeft kunnen winnen. Eh, was altijd net even iets te goed. En deze polling wint nu voor de tweede achtereen, volgende keer van eh, de Olympische kampioene de Kos. Dit keer met een Yuko. Vorige keer in Parijs was het nog vol, een punt, nu eh, Yuko. Maar ja, in de halve finale wint ze dus van de Kors ha, haalt de finale. En dan staat ze tegen een meisje uit Canada. Die een een die ook een geweldig jaar doormaakt. Staat eerst op de wereldranglijst, eh, gek genoeg, eh, deze soepansies omdat ze Baco wint, Grand Slam en de, de Pan-Amerikaanse uh, uh, kampioenschap heeft ze gewonnen. Kwam ze eerste van de wereld te staan. Maar ja, wij weten eigenlijk allemaal wel dat er maar één uh, vrouw op die plek hoort te staan... in de klasse tot 70 kilogram, en dat is Kim Polling. En ze had twee minuten had ze nodig om deze Canadezen te vloeren. Eerst een, een mooie schouderworpen, dat was een Wazari. Vervolgens doet ze het nog eens dunnetjes over... en dan was het Ippon vol, vol punt. En ja, geen twijfel over mogelijk. Dat alsof, Als het dit jaar Olympische Spelen zouden zijn, he, als... Ja, dan ja, hadden we echt wel een uh, grote kans op een Olympisch kampioen gehad. Niemand kan tegen haar op. Vooral het duidelijkheid, wat, wat voor World Masters, wat voor toernooi is dat? Hoe moeten we dat inschatten? Ja, dat is een invitatietoernooi uh, van de Internationale Judo-federatie. Dat is vier jaar geleden voor het eerst uh, gehouden. En, en dan kijken ze naar de wereldranglijst. En dan de beste 16 judoka's van de wereldranglijst worden daarvoor uitgenodigd. En dan word je ook wel geachter komen. En uh, ja, dan heb je zeg maar, de elite van het uh, internationale judo bij elkaar. En dan gaan ze uitvechten uh, wie, wie, wie de allerbeste is. Nou ja, dat is uh, Kim Polling in ieder geval gelukt uh, in de klasse tot 70 kilogram. Ja, en, en vooral de duidelijkheid we hadden, Bos, we hebben Polling... Maar we zijn er nog niet in deze klasse, hè? het gaat maar door. Nee, er is nog een wereldtopper, mag je wel zeggen. Hoor. Linda Bolder. Het is natuurlijk heel zuur voor haar dat zij uh, dacht nu in de voetsporen te treden van uh, Edith Bos. En ineens is daar Kim Polling, die net eventjes iets beter is. Maar Bolder uh, pakt vandaag uh, gewoon een hele mooie bronzen medaille. En we hebben nu uh, als Nederland gewoon echt twee wereldtoppers in die, uh, in die klasse waar Edith Bos altijd uh, de scepter zwaaide. En dan uh, Henk Gol, ja, hoe ging het met hem in de finale? Ja. Het wordt een beetje een, een, een, een, een, een, een kras op de plaat. Uh, weer zilver. Dus uh, wel de finale gehaald. Net als vorig jaar ook uh, de Masters. Uh, finale gehaald. En dit keer verliest hij van uh, een jongen uit Azerbeidzaan. Mamadov. Waar hij uh, in april tijdens de EK nog van won. En uh, ja, nu uh, loopt hij tegen een Yuko aan. Een goede techniek van die, uh, die Mamadov. Hij valt op zijn zij. Uh, komt een Juco achter. Probeert dan uh, uit alle macht nog die jongen te pakken te krijgen. Maar die, ja, die, die ontvlucht, zeker in de laatste minuut, het, echt het gevecht. En dan krijgt hij wel straffen. Maar in de nieuwe, de, uh, in de nieuwe regels tellen die straffen tellen niet meer op. Dus uh, ja, uh, de score bij Grol bleef op nul staan. Juco voor de uh, jongen uit uh, Azerbeidzjan, Mamadov. En uh, die wint de Masters. En Grol weer uh, tweede. Weer geen finale gewonnen. Al met al, als we de prestatie van gisteren en vandaag optellen en een beetje doorbredeneren richting het WK, ja. dan staan we er toch behoorlijk goed voor. Nou, Nederland had vijf deelnemers eh, over twee dagen en ze hebben alle vijf een medaille gewonnen. Dus eh, ja, beter kan eigenlijk niet. Je had wat, misschien wat meer goud eh, gewild. En in de, in de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio hoop je per jaar dat er meer deelnemers eh, van Nederland worden uitgenodigd voor dat toernooi. Dat betekent dat we er beter voor staan op de wereldranglijst. Maar uh, als je vijf uh, toppers uh, krijgt, eh, worden vijf toppers uitgenodigd uit Nederland... winnen alle vijf een medaille, ja, beter kan niet. Dankjewel, Kees Jonkind. Gaan wij terug snel naar Richard van der Manen. want hoe lang heeft Roda nog? 2,5 minuut plus wat extra tijd. Ja, de vraag is nu toch wel, degradeert Rode JC echt na 40 jaar uit de eredivisie? Het begint er heel sterk op te lijken. Een bijzonder moment toch in de geschiedenisboeken van het betaald voetbal. 1-1 staat er nog altijd. En Rode JC doet er natuurlijk alles aan, maar het speelt niet nauwkeurig. Het speelt heel erg gehaast en dat is natuurlijk niet goed, maar het is ook wel logisch. Rode JC moet met Danilo op de eigen helft. Hoge bal natuurlijk richting de moesje en Malki. Het is Malki die nu doorkomt. Ook weer richting Donald. Tenminste dat was de bedoeling. En dan wordt er een overtreding gemaakt. De zoveelste liggen daar weer spelers op de grond. Natuurlijk is er af en toe ook wel wat theater bij. Maar Rode JC kleunt er vol in. Doet er alles aan natuurlijk om de goal te maken. Maar het gaat niet gepaard. Zeker niet in de tweede helft met goed voetbal. En de fans van Sparta. zijn er heel veel meegereisd hier naar het diepe zuiden. Die vieren zo af en toe... Behoorlijk feest in dat bom- en bom volle uitvak. Nu zijn ze dan even stil. Want het is natuurlijk enorm, enorm spannend in deze wedstrijd. Een vrije trap voor Rode JC met Mark-Jan Flederes. In de stromende regen achter de bal. Liet zojuist een minuut of 15 geleden zien dat hij dat heel erg goed kan. Een vrije trap erin schieten. Terwijl nog altijd de speler van Sparta daar geblesseerd op de grond ligt. Ik kijk op mijn monitor naar het gezicht van Henk Ten Katen. Ook daar toch behoorlijk wat spanning op dat gezicht af te lezen. En Flederis heeft de bal klaargelegd voor uh, Rode JC. Terwijl er dan weer een gele kaart aankomt voor Belhassani. Waarschijnlijk vanwege uh, mekkeren. Het is inderdaad uh, Belhassani die daar in het uh, boekje van Liesveld uh, verdwijnt. De zesde gele kaart als ik goed geteld heb in uh, deze wedstrijd. 89 minuten, 20 seconden. Rode JC Sparta 1-1. En we wachten nog altijd op de vrije trap. Terwijl Dijkhuizen nu is opgelapt. Shockt richting het uh, muurtje. Dat bestaat uit uh, zes man van Sparta. En Flederes gaat nu de bal schieten. Belangrijk moment. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het doelpunt voor Rode J.C. Het is Martian Flederes die het weer doet. Hij trekt zijn shirt uit. En dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. Want hij is helemaal uit... Zinnig van vreugde. Roda JC komt in de laatste minuut van deze wedstrijd. Deze finale wedstrijd op 2-1. En dat betekent dat Roda dan toch in de eredivisie blijft. Jongen, jonge, wat een moment. Ongelooflijk. Broods staat daar nog altijd niet te lachen. Langs de kant van het veld is druk met zijn ploeg. En Flederis is heel leuk. Gek van vreugde. En natuurlijk al die mensen hier in het stadion in Limburg in de regen. De koppies bij Sparta naar beneden. En al die mensen op de tribunes in Kerkraden vieren. groot feest. Want het is o oh zo belangrijk voor Roda om in de Eredivisie te blijven. De bal wordt van richting veranderd volgens mij. Als Flederis die bal trapt. En daardoor is er ook voor Pellatz geen kans. Ziet die bal niet. Ik kijk nog eens een keer goed in herhaling. En dan denk ik dat hij toch net niet wordt aangeraakt. In elk geval. Zie niet Pellerts, de bal niet komen. En Vlederis met twee doelpunten. Tweemaal uit een vrije trap. Brengt Rode JC weer helemaal terug in de wedstrijd. Het duel omgepieperd. Door twee goals van deze linkermiddenvelder. Gekanteld in het voordeel van Rodi EC. Sparta dat zo goed begon. Dat gokte op de counter met die snelheid voorin. Met name van uh, Mahi en Bilate. Dat pakte allemaal goed uit. Maar toch met kei en keihard werken. Want dat moet zeker erbij worden gezegd. Heeft Rodi EC zich teruggeknokt. Daar gaat Lebedinsky. Lebedinsky voor misschien de 3-1. Paas de bal naar Malki. Dat wordt doorzien door Nieuwendaal. En kan Sparta dan toch nog een keer komen. Sliding van Donald. En dan is Sparta weg aan de linkerkant van het veld met Belhassani. Die moet nog wat over hebben, maar er wordt goed verdedigd door Danilo. Die laat de bal geroutineerd over de zijlijn, over de achterlijn moet ik zeggen gaan. En dus zijn er nu tijd... Dus het is er nu tijdwinst voor Rode JC. Even kijken. Twee minuten zijn we inmiddels al bezig in blessuretijd. En er zijn vijf minuten bijgekomen. Dat betekent dat we nog drie minuten gaan voetballen. Drie minuten nog in deze hectische slotfase. Ik kijk naar het gezicht van Flederis die... Ook behoorlijk wat aanwijzing aan het geven is naar zijn ploeggenoot. En het zure gezicht is nu ook zichtbaar van Henk ten Katen. Drie minuten nog in het Parkstad Limburg Stadion En Rode EC staat voor 2 tegen 1. Ga maar even naar Louis Dekker, want de finish is aanstaande. De finish is er al voor Nico Rosberg. Hij heeft de hele race geleid. Het is geen verrassing. Hij heeft het voor elkaar... Hij wint zijn thuisrace, want hij is een van die Formule 1 coureurs die gewoon in Monte Carlo woont. Niet alleen omdat de lucht er zo mooi blauw is, maar ook omdat het fiscaal zo aantrekkelijk is. Hij heeft deze race gedomineerd, hij heeft tempo bepaald. Want het is heel simpel, als hij rondjes 1-21 reed, dan moesten anderen dat gewoon volgen. Niemand was snel genoeg om hem te grazen te nemen. Ook Sebastian Vettel niet, die wordt tweede. Mark Webber, derde, Lewis Hamilton, de teamgenoot van Rosberg, wordt vierde. En de grote winnaar vandaag, als je kijkt naar de ranking, de wereldkampioenschap, is toch echt Sebastian Wettel. Want zijn concurrenten in het kampioenschap, Fernando Alonso, de Ferrari-coureur, komt er niet aan te pas vandaag. Komt niet verder dan de zevende plek. En Kimi Raikkonen, de nummer twee in het kampioenschap, die heeft kort voor de finish een tik gehad. Lekker band opgelopen, moest wisselen kwam als veertiende terug op het circuit... en heeft nog heel veel inhaalmanoeuvres gedaan. Komt uiteindelijk nu als tiende binnen. Maar ja, dat is slecht voor het kampioenschap. Dat is maar één puntje. Dus Rosberg wint, maar Vettel ook een beetje. Snel terug naar Richard van der Malen, want de klok tikt nu in het nadeel van Sparta. Zo is het, 93,5 en een halve minuut. Vijf minuten zijn er dus bijgekomen, het is niet lang meer. Daar gaat Roda weer met de 2-1 voorsprong. Het is Hupperts, bal gaat in het strafschopgebied. Daar staat Malky, bal verlies en dan heeft Sparta de kans om er snel uit te komen. Via Cruz Vicento gaat de bal naar de rechterkant. Overtreding, ja dat gaat Roda JC natuurlijk nu doen. Alles uh, om maar die 2-1 op het bord te houden. Het is volgens mij de Beulen of is het leven. Dinsky. Het is inderdaad uh, Lebedinski die daar... Uh, nee, toch de Beulen die de gele kaart krijgt. Gemeene overtreding trouwens hoor, op uh, Jamie Bruinier. En de Beulen die uh, krijgt dus uh, geel. Officiële speeltijd zit er al lang op. Vier minuten in de extra tijd zijn we bezig. En het publiek hier in Kerkrade is erbij gaan staan. Klapt de handen stuk voor Rode JC. Dat niet goed speelde in de tweede helft. Wel de betere ploeg was. Kei en keihard werkte. En met het inbrengen van uh, de Mouge. toch belangrijk denk ik... Rode JC had Sparta het moeilijk. Wat gebeurt daar in het strafstopgebied? Nee, er is gefloten al door de scheidsrechter. Omdat de bal over de achterlijn is geweest. Daarbij Courto. En dus krijgt Sparta in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd toch nog een corner. En dus de kans om nog de 2-2 te maken. Belhazani, de invaller bij Sparta, heeft zich gemeld. Heeft de bal ook klaargelegd. Voor het allerlaatste moment waarschijnlijk in deze wedstrijd. De corner wordt getrapt. Kopbal van Sparta hoog in het strafschopgebied. En geplukt uiteindelijk door de keeper. Ook de keeper van Sparta is meegegaan. Maar Courto heeft de bal. Is geraakt in zijn gezicht. Blijft liggen in de modder daar in de doelmond. En dan moet er verzorging komen. Nieuwendaal ging er behoorlijk stevig in. Pellats is meegegaan. De keeper van Sparta. En de doelman van Roda Courto. Die ligt daar nu in de doelmond. 2-1 is nog altijd de voorsprong en er wordt straks nog heel even gevoetbald. De tweede helft, Oranje-Zwart tegen Rotterdam, Gerard. Oranje Zwart op voorsprong gekomen, drie minuten in de tweede helft. De inzet op het doel was van Jelle Galema in die derde minuut. En ik denk, ik denk dat het laatste tikje van Briels was, de Belgische international Thomas Briels die bij Oranje Zwart speelt. Helemaal duidelijk was het niet in de melee van spelers. Maar ik dacht dat Briels nog het laatste zetje gaf, waardoor Oranje Zwart na drie minuten in de tweede helft op 1-0 is gekomen. Snel weer terug naar de slotfase in Kerkrade. Richard. Het is niet lang meer. Rode JC leidt met 2 tegen 1. En Rode JC heeft ook de bal. De vrije trap via Danilo. Heel hard en hoog naar voren. En dan gaan de handen omhoog. En dan gaan de mensen hier het veld op. Rode JC blijft in de eredivisie. Sparta was er zo dichtbij. bij. Henk ten Katen beent de catacomben in. En dan komen supporters met vlaggen hier het veld op. Gaan de handen omhoog. Natuurlijk bij Malky. En bij Mark-Jan Vlederes. Vlederis die zo belangrijk was... voor Rode JC in deze wedstrijd met twee goals. Twee keer uit een vrije trap in de tweede helft. Die niet goed was, maar ongelooflijk spannend. Opluchting natuurlijk ook bij Ruud Brood. Ja, hij blaast nog eens een keer. En dan is het dus echt, echt afgelopen. Sparta kwam op voorsprong via een goal van Pilaten in de eerste helft. En in de tweede helft scoorde Roda via twee goals van Mark-Jan Vlederes. Sparta blijft in de eerste divisie. En Rode JC blijft in de eredivisie. Van de slotfase daar in Kerkrade. We gaan weer naar de Giro d'Italia. De slotetappe op weg naar Brescia. Geo Lippens. We weten het, als ze zo meteen over de streep komen, dan is het nog zeven rondjes. Zeven rondjes voor het peloton in de Giro. En dan hebben ze het gehad. Zeven rondjes van 4,2 kilometer. Stefano Gardelli mag eventjes een paar meter voorsprong nemen. Natuurlijk, een renner met een uh, mooie carrière. Ooit de Giro gewonnen. En uh, ze willen hem in ieder geval eventjes dat uh, respect uh, tonen. De kopman van de vini fantini ploeg, U weet wel, de ploeg van Danilo Di Luca. Die uh, op de vrijdag, inderdaad, afgelopen vrijdag. Uit koers werd gezet omdat hij betrapt, zou zijn op, uh, betrapt werd op het gebruik van EPO. We zien ook problemen bij Samuel Sanchez aan de achterkant van het peloton. Die trapt door zijn, ja, door zijn versnellingsapparaat heen lijkt het wel. En uh, die zal dan dadelijk aan moeten beginnen aan een inhaalrace. Nog 29,7 km voor de coureurs in Italië. en We kunnen u ook melden dat er op andere fronten ook wel gewielrend werd dichter bij huis. In de stromende regen in de ronde van België. De etappe naar Banneu, Bedevaartsschort daar in de Ardennen. En daar won Luis Leon Sanchez. Jawel, lang aan de kant gezeten sinds januari op non-actief gezet door zijn ploeg vanwege betrokkenheid bij Dr. Fuentes in Spanje. En uh, hij moest op een gegeven moment weer van een arbitragecommissie van de UCI. Mocht hij weer koersen. De eerste ronde was de ronde van België. Hij pakt dus meteen de allerlaatste etappe. Was niet genoeg voor het eindklassement. Want het eindklassement werd daar gewonnen door Tony Martin voor Sanchez en Gilbert Tom Dumoulin. De beste Nederlander op de vijfde plaats in het algemeen klassement. En Nicky Terpstra die werd uiteindelijk negende. Drie keer moesten ze de redoute over daar. Lastige etappen dus, de slotetappe. In de uh, ronde van België. Terwijl we Gazzelli wat high five zien geven aan het uh, publiek daar in Brescia. En het peloton inmiddels begonnen is aan de laatste uh, zeven ronde van de Giro d'Italia. De laatste zeven ronde van een klets, kletsnatte Giro. Met veel wisselende omstandigheden met slecht weer. Met veel uitvallers. Maar ja, uiteindelijk, de renners die nu nog rondrijden... 178, 168 renners, die gaan het uiteindelijk volmaken. Zij weten dat ze thuis zijn. Moeten alleen nog eventjes die zeven rondjes afwerken. Gaan wij vlak voor half vijf nog even naar Parijs, naar Mark Brasser. Komt Kiki Bertens vandaag nog in actie, denk je? Nou, dat, dat is wel te hopen voor. Ja, het, is een, het is een lange dag voor de Nederlandse, dat weet je. Als je de derde partij bent op een baan... Ja, dan ben je afhankelijk van wat er uh, voor je gebeurt. Nou, de eerste partij was een heel erg lange partij. De tweede partij dat is nu een mannenpartij. Seppi tegen uh, Maier. Zit inmiddels in de vierde set. Andrea Seppi, de Italiaan, die leidt met twee ene sets. Dus uh, ja, laten we in ieder geval voor Bertens hopen... dat hij dan ook de vierde set wint. Want dan kan Kiki Bertens zich uh, zo langzamerhand op gaan maken voor haar eerste rondepartij tegen Sorana Kirstea uit, uh, uit Roemenië. Over de Nederlanders gesproken... Het... Het programma voor morgen is, uh, is uit. Morgen twee Nederlanders uh, opnieuw in actie. Igor Seisling, hij speelt tegen de Oostenrijker Jurgen Meltzer. Dat zal zijn de eerste partij op baan 10. Dat is lekker, dan weet je in ieder geval dat je om 11 uur begint... als de Weergoden ons een beetje goed gezind zijn. Voorspellingen morgen zijn nog wel redelijk. Vanaf dinsdag schijnt het slechter te gaan worden. En Robin Hazen speelt morgen op baan 17. Ja, hij heeft dan uh, zo'n zo zo programmering zeg maar, als Kiki Bertens vandaag heeft. Hij is de derde partij op baan 17. En zal dus ook uh, ja, lang moeten wachten voordat hij eindelijk aan de Bakkan. Hij speelt tegen Kenny de Schepper. Dat is een Fransman. Kenny de Schepper klinkt een beetje Nederlands. Hij heeft een Belgische vader. Dus vandaar die naam. Dus dat is het programma van morgen. Igor Sijsling tegen Jurgen Meltzer en Robin Haase tegen Kenny de Schepper. Dat betekent dus automatisch dat Timo de Bakker, want die naam hebben we dan nog niet genoemd. Hij speelt tegen Stanislas Wawrinka. Dat dat een partij is die naar de dinsdag gaat. En dat is dan weer ja, lekker voor Wawrinka die last heeft van een bovenbeen. Blessure, spierscheuring had in zijn bovenbeen. Lang twijfelde of hij wel naar Parijs zou komen. Nou, hij is er. Ja, ik weet niet of er achter de wat gepraat is. Maar in ieder geval, Wavrinka krijgt dus een dinsdagstart en heeft dus de tijd om nog even volledig te herstellen van die uh, bovenbeenblessure. Ondertussen op de uh, Suzanne Lengle, moet ik zeggen, ik verslik me bijna. Daar staat uh, weer een Australier. Net was het Leighton Hewitt. Nu is het uh, Marinko uh, Metosevic. Een uh, goede speler. Vorig jaar gestegen van plaats 200 naar een plaats in de, in de top 50. Geboren in uh, Bosnië-Herzegovina. Ja, Net als zoveel uh, jongens uit die streek en ook speelsters, tennissers, verhuisd naar Australië, naar Melbourne. En hij speelt tegen David Ferrer en die zit in de helft bij uh, Roger Federer. Het gaat er gelijk op. Het is 5-4 in de eerste set voor de als vierde geplaatste David Ferrer. Dit is Radio 1. E. Het is 1 minuut over half 5. De hoofdpunten met Van Tijn. Een van de verdachten van de moord woensdag op een militair in Londen... is drie jaar geleden in Kenia opgepakt... vanwege banden met de Somalische groepering Al-Shabaab. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft hem destijds de normale consulaire hulp geboden. De verdachte Michael Adebolayo is in Londen geboren. Alle tweede verdachten liggen nog in het ziekenhuis. Ze werden na de moord neergeschoten door de politie. In Amersfoort is een 14-jarige voetballer bij de kleedkamer... mishandeld door een man van 43... De man is later thuis opgepakt. De politie zoekt nog naar getuigen. Mogelijk is er nog iemand bij betrokken. Met de voetballer gaat het naar omstandigheden goed. Of de mishandeling iets met de voetbalwedstrijd te maken had... kan de politie nog niet zeggen. De Syrische regering heeft in principe toegezegd... deel te nemen aan de conferentie in Genève over de burgeroorlog in Syrië. De VS en Rusland zijn de drijvende krachten achter het vredesberaad. Eerder zei Syrië nog dat de regering pas wil meepraten... als precies duidelijk is waar de conferentie over gaat... En de man die vannacht op een feest in Amsterdam werd neergeschoten... en later stierf aan zijn verwondingen, was 26 jaar... en is een bekende van de politie. Het feest was in het Scheepvaartmuseum, dat was afgehuurd. Een man van 25 is opgepakt. Hij heeft volgens ongetuigen meerdere keren geschoten. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Lokaal valt er nog een enkele bui, maar geleidelijk wordt het overal droog... en klaart het ook steeds meer op. Met name in het westen van het land minimumtemperaturen vannacht 7 graden. Op een enkele plek iets lager. Morgen blijft het de hele dag droog en de zon schijnt geregeld. Meest in het westen van het land, een matige wind slechts... en 18 graden op de thermometers, dubbel en dwars oké. Okay. Dat is dinsdagmorgen ook nog wel, maar in het loop van dinsdag... neemt van het zuidwesten uit de kans op buien toe. Waarschijnlijk pas laat op de dag en dan wordt het eerst nog 20 graden. Woensdag en donderdag minder zon en meer buien... En dan ligt de temperatuur op 15 of 16 graden. Aanbeweging, ah, verkeersinformatie. Al de hele dag een file op de A12, Den Haag naar Utrecht. Vanwege werkzaamheden daar tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Volendam tegen Go Eagles. Inzet is een plekje in de E-divisie. En De Koning, de coach van Volendam, gaf zich van de week al over. Frank Wilaert. dat is lekker voor die supporters. Ja, maar ze zijn toch nog wel gekomen hoor, de supporters. En het was een beetje half-half. Hij -half, zei in eerste instantie voor de TV-camera: gefeliciteerd en dit gaan we nooit meer redden. Daarna zei hij tegen mij: ik zou het er natuurlijk om kunnen doen voor de radio. En buiten zei hij: ik ga die gasten helemaal gek maken van me. Om te kijken of we die 3-0 achterstand nog goed kunnen maken. Nou, het is hem bij een van zijn gasten in ieder geval gelukt. De linksback, Koster, die heeft in de eerste minuut al geel. Gepakt en daarna nog een keer woedend uitgehaald in de richting uh, van de assistent uh, scheidsrechter. Niet dat hij hem neersloeg of zo, maar uh, wel een keer heel boos die kant op gereageerd. Omdat hij zei dat hij werd uh, neergehaald terwijl er geen bal in de buurt was. Maar uh, hij heeft, uh, dat heeft hem al twee standjes van Kuzabijuk opgeleverd. Eén daarvan uh, was een gele kaart. Kortom, Koster is er in ieder geval helemaal klaar voor om zijn ploeggenoten ook helemaal gek te maken. Maar een 3-0 achterstand goed maken in eigen stadion tegen Go Ahead dat zoveel beter was in die eerste wedstrijd. Dat wordt nog heel lastig. Maar ja, als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet gaat lukken. Een diepe bal, gezocht. Natuurlijk daar naar uh, Tuip en Muren die daar bij elkaar in de buurt staan. In dit geval was het Muren die diep is gegaan. Een van de twee nieuwe spelers bij Volendam in de basis. Dat moest ook wel, want De Lange kreeg rood in Deventer. En uh, hij is vervangen centraal achterin door Tol. En uh, Kramer kreeg een gele kaart, is daardoor geschorst. En voor hem in de plaats staat nu Muren als aanvallende middenvelder opgesteld in de buurt van Tuip. En die twee zullen regelmatig van positie gaan verwisselen en bij Go. Het waren er geen problemen in personele bezetting. Erik ten kan gewoon dezelfde elf als afgelopen week in Deventer opstellen. En ook die zullen deze wedstrijd uh, gaan proberen te benaderen. Alsof het nog 0-0 is. Het wil deze wedstrijd ook gewoon winnen voor het uitpuilende uitvak... dat al uh, meer dan een uur feest aan het vieren is. En het pijlt zo uit dat ze nu een aantal supporters... maar gewoon de tribune van Volendam hebben losgelaten. Want het is niet helemaal vol aan de dijk. En de meest vredelievenden zijn dus gewoon los op de tribune gaan zitten. Het is nog 0-0 in de openingsfase. Heeft de goal geleid tot wat uh, rust bij Oranje-Zwart tegen Rotterdam, Geert? Nou, misschien bij Oranje Zwart, maar niet bij de wedstrijd. Want er uh, zijn veel emoties ontstaan. We spelen op het ogenblik 10 tegen 10. Willem Hertzberger van uh, Rotterdam zit aan de kant met de gele kaart. Thomas Briels van Oranje Zwart zit aan de kant met de gele kaart. En zojuist uh, werd uh, de, de man van de. de... Ja, de sterspeler zeg maar, van Rotterdam, Jeroen Hertzberger, getorpedeerd. Althans, dat dacht iedereen. Reinhard Wolf, de coach van Rotterdam, die sprintte de duk uit aan de zijlijn. Hij wilde weer een gele kaart zien, maar het leverde niets op. Het leverde geen uh, kaarten op. En nu is uh, Willem Hertzberger er weer bij. En is Rotterdam met zijn elven. En is Oranje-zwart met zijn tienen. En is het nog steeds 1-0 in het voordeel van Oranje-zwart. En nu moet Rotterdam toch komen. Nu moet Rotterdam toch uh, laten zien dat ze gisteren die 2-0-overwinning... Recht ze waren toen beter dan oranje-zwart. Maar vandaag spelen ze beduidend minder tegenover de Eindhovenaren. Die de 1-0 voorsprong natuurlijk gaan koesteren in het verloop van die tweede helft. En dat is nog 23,5 minuut. gaan we weer uh, praten over golf. De Deloitte Ladies Open op de International bij Schiphol. Stefan Verrij, een be beetje goed weer eigenlijk daar. Ja, schitterend hier. Uh, nee, uh, veel wind. Het is koud. Ze lopen hier met een soort overwand aan. Zo koud is het de hele dag. Mutsen op. Uh, ja, daar komt het spel natuurlijk niet ten goede. Christel Bouillon, daar gaat het met name over. Begonnen de dag op de derde plek, maar uh, na die hol 12 waar het de mist in ging, flink gezakt. Toen 15e, nu met nog uh, anderhalve hol te spelen, staat ze gedeeld 10e. Vorig jaar werd ze 11e op dit toernooi. Ze doet dus iets beter, maar had natuurlijk op meer gehoopt. De winst lijkt voor de Engelse Holly Clayburn. Die staat twee, twee slagen voor. En een top 5 voor Biljon. Ja, dat zou nog kunnen. Maar het lijkt wel onhaalbaar. Ze is in ieder geval wel de beste Nederlandse. Want de, de nummer 2, dat is Davy Claire Schrevel, is al klaar. Die staat nu 29ste. En de andere Nederlandse die de kut heeft gehaald, Anne van Dam. 17 jaar, groot talent. Heeft het goed gedaan. Zij is met een 35ste plek best amateur in dit toernooi. Eén hole nog te gaan. En dan weten we de uitslag van het Ladies Open. Louis Dekker, dan weer de Grand Prix van Monaco. Rosberg wint daar dus. Maar Van der Gaarden heeft dus een beste klassering dit jaar? Ja, hij heeft het goed gedaan, maar één ding is toch ontzettend jammer. Hij wordt 15e, maar echt tot een paar rondjes voor het eind reed hij veertiende. Met kans op meer. Ik kan alleen maar veronderstellen dat zijn banden op waren. Dat anderen wel nog een extra pitstop hadden gemaakt. Hij niet. En dat de snelheid eruit was. Want als je naar zijn laatste ronde kijkt, 1-26-4. En Max Chilton, dat is ook een lelijke eend aan het eind van achter in het veld. Een concurrent van Marussia, 1.19. Die rijdt gewoon in die laatste ronde 7 seconden sneller. Dat kan volgens mij alleen maar met de banden te maken hebben. Maar goed. Hij heeft gefinished, wederom. Hij heeft geen fouten gemaakt. En nou, dat was bij sommigen toch wel echt anders vandaag. Er is, er is veel gebeurd. Een rode vlag zelfs, een race die stil is gelegd. Meerdere safety cars. Nico Rosberg wint, maar hij zal niet in de persconferentie zo dadelijk zeggen... dat hij zich heeft verveeld van de gebeurde van alles. Rosberg wint dus. Voor het kampioenschap heeft dat niet zoveel gevolgen. Hij klimt naar de zesde plek. De echte winnaar van vandaag als je kijkt naar, naar de, de, het wereldkampioenschap... is de Duitser, de drievoudig wereldkampioen, Sebastian Vettel. Hij verstevigt zijn positie. 107 punten, de leider. Nummer twee is Raikkonen, 86 punten. heeft dus al een flinke achterstand... En Alonso is derde met 78 punten. En Raikkonen en Alonso, ja, die hebben het vandaag een beetje laten lopen. Alonso had de snelheid niet, Raikkonen ook niet... maar die kreeg ook nog eens een lekker band in de slotfase. En die moest zich vanaf plek 14... onder meer langs Guido van der Garde terugknokken de top 10 in. En dat is hem net gelukt, tiende Raikkonen. Hij koopt er niet veel voor, maar voor de statistieken... het is nu 23 races achter elkaar, zover dat hij in de punten eindigt. Dus we kunnen onderhand concluderen, Raikkonen die valt nooit uit... Maar goed, wereldkampioen, dat zal hij op deze manier niet worden. Want de achterstand op Vettel is nu 21 punten. En voor een zege, een zege is 25 punten. Rijkonen moet dus nu echt, om het kampioenschap spannend te houden... echt weer gaan winnen. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS Langs de lijn. My Love Again van Sherry M. We gaan weer eens even naar Frank Wielaert-Volendam tegen Go Ahead. Ja, is iets van de aspiraties van Volendam te merken? Nou ja, ze doen in ieder geval hun stinkende best om er iets van te maken. Spelen in een hoog tempo, proberen dat althans te ontwikkelen. Nu zouden ze voor het eerst gevaarlijk kunnen worden na 12 minuten voetballen. Go Ahead houdt Volendam relatief simpel op 0-0. Sterker nog, daar gaat Antonia weer. Hij heeft al een enorme kans op de 1-0 voor Go Ahead Eagles gemist. En nu komt hij er niet aan omdat Marengo goed mee verdedigt. Op het moment dat Antonia denkt de bal nog één keer door te kunnen tikken richting de goal van Volendam. Zit Marengo, de aanvaller, er goed bij voor Volendam. En uh, kan de thuisploeg weer gaan uitverdedigen. Er zit heel veel energie in deze wedstrijd. Ook erin gestoken door uh, go Ahead Eagles. Dus het is allemaal wat uh, licht ontvlambaar. Twee gele kaarten heeft Guzabuuk al nodig gehad. Eentje had ik al gemeld voor Koster. De andere is voor uh, Leon Tol, centrale verdediger. Die verhaal kwam halen bij Guzabuuk. En zo onverstandig was om de scheidsrechter aan te raken. Daar was Guzabuuk niet van gediend. Daar mag hij geel voor geven. Dat deed hij dan ook. Maar het zit allemaal, het is licht elektrisch allemaal tot nu toe in Volendam. In deze wedstrijd waar Go ahead achterin de bal rondspeelt tussen Vriens en Van der Linden. Van der Linden neemt even de tijd. Volendam jaagt de tegenstander nu even niet op. Dus kan de bal worden rondgespeeld achterin. Dat gebeurt via Marsman Vriens. Weer terug naar Marsman. Die kiest dan uiteindelijk voor de lange bal. In de richting van Heerkus Maar vindt dan uiteindelijk Marengo. En Volendam kan dus nu. En moet dus het tempo flink opschroeven. om de aanval te gaan kiezen. Schilder. Met een diepe paas. in de richting van Muren. Veel te hard voor Muren. om te halen. Bal over de achterlijn. En zo is het opnieuw simpel voor Gooi. Eagles. dat nog geen serieuze kansen tegen heeft gehad. En die ene voor Antonia. ging dus net voorlangs. Tussenstand 0-0. Oranje-zwart tegen Rotterdam. dan weer in Eindhoven. Geert de Groot. 1-0 voor Oranje Zwart, nog 16 minuten te spelen. Er is een strafcorner voor Rotterdam. Mogelijkheid dus op 1-1. Jeroen Herzbergen zit aan de kant als wisselspeler. Wordt slecht gestopt. Gouden mogelijkheid voor Rotterdam op dit moment om op 1-1 te komen. En onmiddellijk de uitval van Oranje Zwart via Robert van der Hoort. Robert van der Hoort naar Thomas Brielf. En die scoort! En die scoort, dat is de uitval na de strafcorner die mislukte van Rotterdam. Is het de uitval van Van der Horst die er als de kippen bij is. Met een enorme sprint over het hele veld. Vanaf de kop van de cirkel van Oranje Zwart neemt hij de bal mee, ziet Briel staan. En dat betekent dat het hier gewoon 2-0 is geworden bij Oranje Zwart tegen Rotterdam. We gaan naar Gio Lippens, want hoe lang moeten de rijders nog in de etappe in de Giro? 16 kilometers. En dan uh, hebben ze het gehad, deze Giro. De Giro, dus waarna uh, uh, Stefano Gazzelli afscheid zal nemen van het wielrennen. Hij mocht uh, een laatste keer mee. Nadat zijn ploeg Aqua e afgelopen jaar stortte. Met uh, de Vini Fantini ploeg. De Giro-winnaar van 2000. Heeft de Giro in ieder geval uitgereden. En vandaar ook dat hij uh, zwaaiend van het publiek afscheid nam. We hebben ook zojuist gezien dat Mark Cavendish. Uh, voorlopig in ieder geval virtueel. die rode trui, de punten-trui heeft over. Genomen van Vincenzo Nibali. Wat hij bij ons zojuist het laatste tussensprekje. Maar we gaan even naar Frank uit. Want de snelle goal van Volendam is een feit. Een kwartier zijn we onderweg. 20 meter van de goal. Ligt de bal klaar voor Jack Tuypen. En uh, hij is een topscorer natuurlijk van Volendam. Kan dit als geen ander. En schiet hem stijf in de kruising voorbij Marsman. En zo heeft Volendam zo'n vlotte openingsgoal te pakken. Dat hebben ze nodig na die 3-0 nederlaag. In Deventer moet Volendam het zo snel mogelijk spannend maken. Die Deventer naar nerveus krijgen. En dat lukt alleen maar op deze manier door snel te scoren. De eerste keer is dat in ieder geval gelukt. Jak Tuip zorgt ervoor dat Volendam met 1-0 voor staat tegen Goat Eagles. En we zijn pas een kwartiertje onderweg. We gaan weer terug naar Gio Lippens. Maar het tempo nog steeds hoog ligt. Het tempo wordt gemaakt door de ploeg van Mark Cavendish, die Belgische Omega-ploeg. En uh, Cavendish die dus zojuist het laatste tussensprintje won in de straten van Brescia. Hij had zich eerder, een paar ronden eerder, vergist. Toen uh, wilde hij ook sprinten. Toen ging hij zelfs ook sprinten. Maakte veel misbaar. Tegen een Italiaanse collega die meesprong, Jairo Ermetti, En wat bleek, het was helemaal niet een tussensprintje waar de punten te verdienen waren. Maar later, een paar ronden later, deed hij het nog eens een keer over. En toen deed hij het goed. Hij staat nu vijf punten voor op Vincenzo Nibali. En weet nu in ieder geval zeker dat hij die trui gaat pakken. Want anderen komen er zeker niet meer in de buurt. En Nibali, ja, die gaat natuurlijk niet meesprinten straks hier in de straten van Brescia. Waar het gevaarlijk is hoor. Want uh, tussen de huizen door, tussen de grote mooie gebouwen door, skronkelen. Die renners zich hier door die straten af en toe eens een keer van die hele vervelende natuurstenen plavuizen waar ze overheen moeten. Een paar vervelende bochten. Alleen de finishzone die ligt er wel goed bij de laatste kilometer. Dat lijkt wel aardig. Maar nu op 2 kilometer van de finish, op 2 kilometer van de doorkomst moet ik zeggen. Want er zijn nog 14,5 kilometer te rijden. Dan rijden ze weer over die plavuizen en dan moeten ze toch oppassen. Ook al is het weer goed, ook al liggen die stenen er droog bij. Voorlopig zit hij nog prins heerlijk daar in het peloton. Maar ik kan me zo voorstellen dat er straks in volle finale in die laatste ronde nog wel het een en ander gebeurt voordat we gaan sprinten. Uh, Roland Garros dan weer. Hoe gaat het met David Ferrer, Mark? Nou, de eerste set ging het goed met de Spanjaard. Die set won hij met uh, 6-4. Maar in de tweede set staat uh, David Ferrer met uh, 3-0 achter. Tegen Marinko Matosevic. En dat is uh, ja, toch wel een, een, een lastige tegenstander voor uh, David Ferrer. Die jongen die uh, kamel, wat. vorig jaar niet voor niks uh, gekozen... tot de most improved player of, uh, of de ATP Tour. Dus degene die de meeste vorderingen heeft gemaakt. Zeg maar, steeg van plaats 201 naar plaats 49. Aan het eind van het jaar kwam dus de top 50 binnen. En ja, we zien in de tweede set... Dat David Ferrer toch wel wat uh, problemen heeft. En het is natuurlijk ook zaakzeden voor de toppers. Voor de spelers die ver gaan komen in het toernooi. Ja, om in die eerste rondes uh, toch een beetje energie uh, te bewaren. Niet te veel onnodige sets uh, te spelen. Onnodige sets te verliezen. Want dat is energie die je later in het toernooi uh, natuurlijk nodig hebt. Nou dan weten we wel dat David Ferrer dat hij topfit is. Dat hij zes, uh, zeven wedstrijden hier uh, eventueel wel aan zou kunnen. Vorig jaar stond hij in de halve finale. Het dus eerste halve finale tijdens een Grand Slam toernooi. Maar toen liep hij tegen zijn vriend Spanjaard en landgenoot... Uh, Rafael Nadal aan. En toen ging hij er toch eigenlijk vrij kansloos af. Maar goed, hij heeft dus veel punten te verdedigen hier David Ferrer. Hij, die halve finale van vorig jaar, dat zal hij natuurlijk willen, even naar. Hij zit in een redelijk gunstig schema. Hij zit onderin bij Roger Federer. Hij zou dus eventueel in de halve finale tegen Roger Federer kunnen komen. Maar goed, zover is het nog lang niet. Hij moet eerst maar eens zien af te rekenen met die Marinko met Tosjevic. De eerste set dus gewonnen 6-4 David Ferrer. In de tweede set staat de Spanjaard met 3-0 achter. De 1 staat op het scorebord voor Volendam tegen Ahead. Frank Wielard. Op jacht naar de 2, zo simpel is het. 18 minuten zijn we onderweg en Volendam krijgt uh, de ingooi. En Koster gaat die ingooi nemen. bal komt van de linkerkant en hij kan het ver. Maar gaat het nu uh, dichtbij doen, althans Schilder wil hem wel hebben. Dat is dus, uh, nee, dat is niet Schilder, dat is Muren. Schilder is de centrale verdediger. Ik dacht even dat hij zo brutaal was om ver mee naar voren te lopen. In dit geval is dat uh, niet zo. En uh, wordt er een nieuwe ingooi gegeven aan Volendam. En uh, die 1-0 voorsprong. En uh, nog altijd het uh, harde spel van uh, beide kanten bij Vlagen. Nu Kuwas, die uh, de bal daaruit de lucht kan plukken. En dan is het Tol die niet tot een schot kan komen, maar wel in kan pasen. Vind van der Linden, dan kan Go het er op snelheid uitkomen. En snelheid hebben ze met Houtkoop bijvoorbeeld aan de linkerkant. Op rechts is meegekomen Promes. En in het midden... Komt op zijn gemakje Kolder aanlopen. Daar kun je dan nog op wachten als Houtkoop zijnde. Bal naar Promes. Kolder krijgt de bal niet onder controle. Neerleggen door Turuts. Turuts dan eh, op randje strafschopgebied Probeert een schot met zijn linker. Maar dat wordt eh, geblokt. Houtkoop dan levert zomaar in. En dan kan Volendam eventueel counteren. Tuip staat niet op te letten en het doelpunt te maken. En dus eh, dreigt de go-ahead opnieuw te komen. Maar ook eh, in de middencirkel wordt de bal dan opgevangen. Uiteindelijk bij Volendam. Dat eh, door kan voetballen. De diepe bal van Fafiani. Speler van het jaar hier in uh, Volendam. Hij eh, probeert hem een lange bal te geven. Maar doet dat eh, door de bal met een grote boog over de zijlijn eh, te schieten. En dus heeft Muren, heeft het geen zin voor Muren om erachteraan te rennen. Ja, Volendam op jacht naar de 2-0. En van die 2-0 zullen ze bij het wel degelijk nerveus worden. Vooralsnog van de 1-0 valt het allemaal wel mee na 20 minuten. Inzet bij die wedstrijd is dus promotie. Eerder vandaag was er al een degradatiepromotiewedstrijd. De Rode FC tegen Sparta. En Roda heeft het gered in een zinderende slotfase in Kerkrade. Eerste wedstrijd afgelopen donderdag eindigde in 0-0 en Roda won vandaag met 2-1. Het stond lange tijd 0-1 door een goal van Bilate. Vlak voor tijd 1-1 Flederis. En in de dying seconds van de wedstrijd 2-1 opnieuw. Mark-Jan Flederis uit een vrije trap. En zo blijft Roda dus in de Eredivisie. Maar het scheelde weinig. Doelpunt dus in de laatste minuut. Maar Richard van der Maden, ja, die, die sprak erover met een zeer opgeluchte trainer van Roda. Ja, Ruud Brood, wat een zinderende spanning. Met de schrik vrijgekomen? Ja, dat kan je wel stellen uiteindelijk. Vond ik wel dat wij de controle, als je het evalueert of analyseert... We wisten dat zij gingen counteren, god op de snelheid. En ik geloof na een half uur de eerste semester counterplaatsen ze goed. Aan aantal zaten niet goed in de wedstrijd maar ik ben het met je eens. Als je vlak voor tijd op zo'n stand staat, kan het alle kanten op. Maar we hadden de druk en we hebben hier thuis dit soort wedstrijden wel vaker gespeeld. Nou ja, oké, okay. we hebben het geluk dit keer. Want als je kijkt naar heel het jaar, de pech die we hebben gehad hebben we dit keer het geluk wel weer mee. Ik heb zojuist heel veel tranen van geluk gezien op de tribunes. Ook op het kantoor. Beneden bij Rode JC. Hoe belangrijk is het voor deze club om eredivisie te blijven spelen? Nou, je, zegt het, je zegt het goed. Ik zou er niet aan moeten denken om uh, zo het veld af te stappen. Die kans staat erin. Mensen zijn echt ontroerd. Zeker als je zo'n zinderend slot hebt. voor een thuiswedstrijd ging het makkelijker af. Maar... Uh, je weet dat zo'n club dan enorm terug moet. Er, er, er hangen banen aan vast. Ja, en als je dan toch flikt... Ja, dan is dat enorm uh, om trots op te zijn. En als je om je heen kijkt... Ja, dit, dit hoort zeg maar altijd in de herenvisie. Maar ik als trainer uh, ben ook wel zo... dat je de goede nieuws moet houden... om niet meer in deze situatie terecht te komen. En hoe gaat Rodi WC dat doen? Nou, door deze week gaan we de nodige gesprekken houden. Ik vind dat we... Ja, toen moeten, er lopen best wel wat jongens weg, maar toen moeten naar een, een evenwichtige selectie. En moeten zorgen dat we daar in balans krijgen, maar ook in de structuur, de stabiliteit. Waardoor je uh, niet meer in de eindfase uh, laat liggen. We hebben ervoor geknokt, we hebben hier thuiswedstrijden gehad, net zoals nu. Fantastisch, maar als trainer is het niet goed voor je hart. Hè? Je gaat die gesprekken in. Ook dan denk ik met de intentie om gewoon hier te blijven. Ja, ja, ik heb een doorlopend contract. Maar ik wil wel, en dat wil men denk ik hier ook, dit niet meer meemaken. Als zal die blij zijn? Ruud Brood naar de 2-1 overwinning op Sparta. Roda blijft dus in de Eredivisie. Gaan wij het er hebben over hockey, oranje-zwart tegen Rotterdam. Kan Rotterdam nog iets, Geert? Jazeker, dat hebben we ze zo gedaan. Zojuist, Willem Hertzberger 2-1 op het moment dat Rotterdam met tien man speelde. Omdat uh, Polkamp op uh, de bank zit met een gele kaart. Tien minuten straf kreeg hij. De actie van Robert van der Horst, dat was ook zo'n moment. Die actie die het doelpunt van Briels opleverde, de 2-0. Dat leverde voor Van der Horst misschien een hele vervelende, nare blessure op. Hij uh, kwam op het uh, kunstgas terecht in volle vaart. En uh, ging met een uh, schouder die vreselijk veel pijn deed naar de kleedkamer. Dat wordt nu onderzocht of het sleutelbeen... inderdaad gebroken is. Dat is nog onduidelijk op dit moment. Maar Robert van der Horst is er vandaag in ieder geval niet meer bij. En of hij er volgende week bij is, als tenminste oranje-zwart... Het volhoudt, die 2-1 voorsprong in die laatste 8,5 minuut. Want Rotterdam is natuurlijk nu ontketend. Dan is het nog maar de vraag of Robert van der Horst deze week goed gaat doorkomen. Rotterdam dus met 10 man spelen nog steeds wel op 2-1 gekomen. Heeft 8,5 minuut om gelijk te komen. En dan gaan we verlengen en eventueel shootouts outs nemen. Want er moet vandaag een winnaar komen. Er moet een winnaar vallen. Als oranje-zwart het is, dan gaan we volgende week op herhaling. Om 3 uur volgende week zondag als Rotterdam nog... Uh, uiteindelijk deze wedstrijd naar zich toetrekt... dan is Rotterdam de kampioen van Nederland... omdat Rotterdam gisteren met 2-0 won van hetzelfde Oranje-Zwart. Het wordt een uh, verneinige slotfase van deze wedstrijd. Dat is wel duidelijk. 2-1 in het voordeel van Oranje-Zwart. Rotterdam nog steeds met z'n tienen. Maar Oranje-Zwart natuurlijk in de verdrukking op dit moment. Volendam tegen Go Ahead aan de dijk. Frank Wielaert. Oeh, Jack Tuip zeg, Die twijfelde even, wilde de bal naar zijn linker laten lopen... Om hem dan weer terug te kappen naar rechts en dan de 2-0 te maken. Maar ja, dat lukte dus niet. 24 minuten onderweg. Het is dus nog altijd 1-0 voor Volendam dat op jacht is naar de 2-0. En je ziet toch wel dat ze bij Ahead Eagles ietsje terughoudender zijn. Puur gokken op de counter. En daar hebben ze de spelers voor. Met Antonia en Houtkoop. Beide razendsnel. En uh, Volendam neemt achterin alle mogelijke risico's. Speelt 1 tegen 1 tegen die razendsnelle jongens. En ook uh, een, een man op uh, Quincy Promes gezet. De spelverdeler aan de kant van uh, Goethe Eagles. De huurling van FC Twente. Daar mag uh, Leon Tol zich de hele wedstrijd uh, tegen uitleveren. Die heeft al een gele kaart. Dus dat is een uh, risicovol. Om dat te doen. Maar vooralsnog heeft het wel succes. Want promes hebben we in deze wedstrijd nog niet echt zien exceleren. De ingooi nu voor Gohead Eagles. Diep op de helft van Volendam. Ingegooid uh, vanaf de linkerkant. Turic daar uh, bereikt. Krijgt de bal nog voor. Richting de eerste paal. Dan uh, liggen de verdedigers van... Uh, Volendam met schilder voorop op de grond moet een hoekschop weggeven. Dat kan ook niet anders, want anders zijn ze daar ineens een ondertal. Met colder die daar gebruik van had kunnen maken. Dat gebeurt nu niet. Wel een hoekschop voor de ploeg uit Deventer. Het publiek uit Deventer heeft er nog alle mogelijke vertrouwen in. Want dat blijft maar zingen zoals ze dat ook deden afgelopen donderdag in eigen huis. Volgepakt stadion, Engelse sfeer en ook nu proberen ze dat te creëren. Daar komt de hoekschop, ingeschoten door Van der Linden zeg. Maar die mik de bal hoog over de goal van een meter of vier denk ik. Hoog over de goal van Stevens heen. Weer een kans voor Ahead Eagles om een doelpunt te maken. Het is de tweede keer en dus de tweede hele grote kans... Voor Go Ahead Eagles om te scoren. Het lukt ze weer niet. Ja, dat zou een probleem kunnen worden. Als je de grote kansen om zeep blijft helpen. dan help je Volendam ook op die manier in de wedstrijd. En Volendam zit al aardig in de wedstrijd. Want na 26 minuten is het 1-0 voor de thuisploeg. Einde van dit uur van Langste Lijn. Utrecht gaat dus Europees voetbal spelen. En Roda blijft behouden voor de Eredivisie. Straks het vervolg van het hockey, wielrennen, golf. en natuurlijk ook het voetbal. Tot zo. En de